Piloten staakten sinds vorige week vrijdag voor een hoger loon en betere werktijden. In totaal werden door de staking 4000 vluchten geschrapt. Ongeveer 380.000 passagiers hadden last van de acties. Economisch commentator Stephen Moore wordt toch geen bestuurder van de FED... de Amerikaanse koepel van centrale banken. Hij was geselecteerd door president Trump, met wie hij bevriend is... maar heeft zich teruggetrokken. Moore kreeg veel kritiek omdat hij zijn inzichten over het rentebeleid veranderde en omdat hij seksistische opmerkingen maakte over vrouwen. Het weer op veel plaatsen is het bewolkt. Verder kan er vandaag in het noorden bui vallen... en er staat een matige tot krachtige noordwestenwind. Het wordt ongeveer 10 graden vanmiddag, ook het weekend fris en wisselvallig. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Prachtigste verhalen, oh God wat is ze lief?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 King says to us Van de lente.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 Beautiful getting, and at the end of the day